Later kwam er een verklaring van Dijsselbloem waarin hij stelt dat er modellen of blauwdrukken niet worden gebruikt. De meeste banken op Cyprus gaan morgen weer open. Dat heeft de Cypriotische Centrale Bank bekendgemaakt. Nu er een akkoord is bereikt over een nieuwe noodlening aan het land. Alleen de Bank of Cyprus en de Laiki Bank blijven nog tot donderdag gesloten. In het reddingsplan staat dat deze grote banken grondig worden gereorganiseerd. De Laiki Bank wordt zelfs gesplitst en zal uiteindelijk verdwijnen. Grote spaarders raken daarbij veel geld kwijt.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 Het gaat weer licht tot matig vriezen. koelt af naar min 2 tot min 5 graden. Morgen overdag en woensdag blijft het droog. is een geregeld zon. blijft wel koud met een middagtemperatuur van 3 tot 5 graden. Dit was het NOW. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. Met nu Golden ZFM. Ja, goedenavond luisteraars. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering. Een live aflevering van Golden CFM. Het gouden oude programma van onze lokale radio. En we hebben een, uh, een andere knoppenist... Ga ik het zo noemen Pascal? Dat mag. Goedenavond. Hartelijk welkom. Blij dat je er bent. Alsjeblieft. Want anders had het programma niet doorgegaan. Want Silver Robbie moet ze nodig gaan vergaderen. Dus moet nou ja, vergaderen. dan gaan we waarschijnlijk over de beurs hè? <laughs> nee. Ja, we gaan uh, want uh, er is een, een, een lening verstrekt door uh, de gemeente aan een een uh, moet je mij horen. Mag je willen dat dat alleen <laughs> ja. voor jou was? <laughs> ja, dan moet ik het ook terugbetalen. Schrijf, ja. hey. <laughs> oh, om te gaan verhuizen, want uh, de helft van het jaar ongeveer gaat uh, CFM van het ga er, op de hoek van het uh, Gasheidsplein Kruisstraat verhuizen naar de Tolweg. En daar komt een hele nieuwe studio, nieuwe apparatuur, nieuwe software. En dat wordt echt een feestje om daar je programma te mogen presenteren. Goed, we begonnen dus met Owner of a Lonely Heart van de groep Yes. En dat deden we omdat uh, afgelopen week Peter Banks op 67-jarige leeftijd, een van de oprichters van Yes, is overleden, helaas. Um, voor de rest hebben we vanavond eigenlijk alleen maar Nederlandstalig en, Neder en muziek van Nederlandse artiesten. Uh, want ik zeg per, met name uh, Nederlandstalig erbij, omdat het uh, tweede nummer vanaf nu, het nummer is van Jacques Brel, mijn vlakke land, En Jacques Brel is nog altijd een Belg. En uh, dat, uh, ja, mooie muziek, mooie muziek. Vooralsnog het eerste nummer, Lying All The Time, van die Outsiders vervolgens dan Jacques Brel, mijn vlakke land. En daarna Little Greenback, ik denk een van de grootste is, van de George Baker Selection. Laat ze maar horen, Love is blind and my love is still blind to see Love us blind and you reach your hands out to me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 Cause I thought that you loved me too But you lied, you lied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 Yeah. yeah. Kopik breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuim uiteenslaan op de kruinen. Wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over duinen de grijze nevel valt.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 Dan kraakt mijn land, mijn vlak-land Wanneer de schelde blinkt in zuidelijke zon En elke Vlaamse vrouw flaneert in zon in Japan. Wanneer de eerste spin zijn lentewebben beweeft Of dampende het veld in je. Zonlicht beeft wanneer de zuidenwind schatert door het kraan, wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak lang. Do it my way the side, in the night. Het gauw programma van onze lokale radio ZFM. <coughs> Pardon, neemt die ik nekwalijk. Goed, we gaan weer met uh, drie nummers door. En dan beginnen we met Marjo van uh, Rob Hoekes, Rhythm and Blues Groep. Vervolgens uh, een lied voor kinderen van Dimitri van Toren. En daarna een, uh, een uh, muzikaal uh, nummer, een uh, ja, instrumentaal nummer moet ik zeggen. Uh, uh, Peace Planet van Exception. go.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 Aan een grote speeltuin over de vogels in het park.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 Je hoort na al die jaren wie die te weg is, is gezien.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 vleugels men heeft kort geknipt. Hun gezang is haast verstom. Die, di di die di Rick van der Linden aan de toetsen. Snel en... Pardon. Ontzettend origineel. Hij is toen begonnen, toen de tijd... met uh, klassieke muziek op een, uh, op een vrolijke manier te brengen. En dit was, uh, zoals hij noemde, Peace Planet. Goed. Weer drie nummers achter elkaar. de Groot beginnen we meteen met Eneas Nu. Dat is een nummer van uh, een album... dat een heel speciaal album is eigenlijk. Het heet uh, Bij Nacht en Ontij... en heeft als subtitel Hexensabbat. Het is een ontzettend lang nummer, bijna eh, anderhalve kant lang toen de tijd van de LP. En ineens nu stond er ook op, heel leuke muziek, mooie teksten, moet u maar even goed naar luisteren. Vervolgens Shocking Bloom met Venus, een van de eerste plaatsen die in Amerika eh, in nummer 1 werd in de Billboard Hot 100. En vervolgens Mean van Robert Long, en dat is het nummer van eh, zijn album Vroeger of Later. Lekkere muziek bij Golden CFM. Geen eind en geen begin, toen Eneas werd geboren. En nu ik aan het zoeken ben, slaan de klokken in de toren. Het verhaal voor wie het wil horen, van een eindeloze rij. Beveegd scherven bij elkaar en met zo zerken in de grond. Ik wandel door dit doodsgevaar, omdat ons huis hier vroeger stond. Maar ik ben veemd en ongezond, op een eindeloze reis. kom misschien aan een station, door spelen bedelaars verwacht. De laatste trein ontmoet de zon, de avond valt angstrekkend zacht. En ik ben vreemd en zonder kracht, op een eind. En achterkragen Naar de straat ver weg van hen Niemand antwoordt op mijn vragen Want ik ben vreemd en al vele dagen Op een einde lozen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 Want neem zo'n spleetoog nou eens min. je kan toch zo in één klap zien Dat al die vieze rikken hullen met de Russen Van alle zeden zijn ze wars, bij vrouwen zitten die over Nee, laat maar fikken en voorlopig niet meer blussen. En nee, nou in zo'n auto weg als ik die door een bos aanleg Moet ik dat toch als regering zelf weten?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 Mien, wat is Doe je zijn? we gaan in de bit is mooi geweest in mooi gewijs daar. Geniale Robert Long met het nummer Mien. van zijn album uh, Vroeger of Later. Goed, volgende. Een van mijn favoriete Nederlandse artiesten, Herman Brood. Je zal denken waarom, want de man is toch uh, redelijk. Uh, nou zeg ik, heel netjes gestoord. <laughs> maar hij heeft nee, zulke gesproken. mooie muziek gemaakt. En een van die nummers, die heb ik meegenomen. En dat is Saturday Night. Vervolgens Earth and Fire met Memories. En daarna Hank the Knife en de Jets. Met Stan the Gunman. schiet alweer aardig aardigend op. Zeker. We Gaat kunnen snel maar een paar nummers voor u draaien. En dan beginnen we met uh, Early in the Morning van de T-set. Daarna Do You Remember van Long Tall Early in the Shakers. En als laatste, het zal wel niet helemaal meer lukken, Let's Forget What I've Said van Tax. Hartelijk dank voor uw aandacht. Over twee weken zijn we weer live hier vanuit de studio. In, uh, aan het Gasthuisplein. Graag tot dan. Dankjewel. Dankjewel. Ja early in the morning i went He's a bird, a very funny joker He's a bird, Look like when he took my honey He's a dove, his jokin' is so funny What a dove Johnny is a joker as I try to steal my baby He's a bird dog. <laughs> so nice with those tears in your eyes you always use your tears to get your way so I'll... I can't resist you when you cry please dry your eyes